Uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. Het dodental, als gevolg van de overstromingen van de afgelopen dagen in Japan, is opgelopen tot boven de 20. Een groot deel van de slachtoffers woonde in woonzorgcentra waar nog veel bewoners en personeel vastzitten. Voor de komende uren wordt opnieuw slecht weer verwacht. Nu de grond zo verzadigd is, is er zelfs bij matige regenval kans op nieuwe modderstromen en aardverschuivingen, waarschuwt de weerdienst. Renningsboten en helikopters zijn nog steeds bezig mensen uit hun huis te halen. Bij de reddingsoperatie in de zuidelijke regio Kumamoto zijn zo'n 10.000 militairen ingezet. Demonstranten in de Amerikaanse stad Baltimore hebben een standbeeld van Columbus omvergetrokken getrokken en in het water van de haven gegooid. Lokale antiracismeactivisten dreigden daar al weken mee. Ze houden Columbus verantwoordelijk voor het leed dat de oorspronkelijke bewoners van de gebieden die hij ontdekt zou hebben werd aangedaan. In 1492 kwam Columbus in Spaanse diensten aan in het Caribisch gebied... wat de Europese kolonisatie van Noord- en Zuid-Amerika in gang zette. Op verschillende plaatsen in het land hebben boeren gisteravond opnieuw actie gevoerd tegen het beleid van minister Schouten. Knooppunt Hogeveen was een deel van de avond geblokkeerd. De politie gaf zes actievoerders een boete. Ook reed een groepje boeren met hun tractoren over de volle breedte van de A32-stapvoets naar Leeuwarden. In Veghel blokkeerden boeren een distributiecentrum van Jumbo. En in Amsterdam reden ze met ruim 30 trekkers door de stad. De Britse premier Johnson gaat de Chinese techfabrikant Huawei toch weer bij het meebouwen aan de 5G-netwerk in het land. Dat schrijft de krant The Telegraph. De Britten zouden zich nu net als de Amerikanen zorgen maken vanwege banden van Huawei met de Chinese overheid. Die zou het bedrijf gebruiken voor spionage en sabotage. Het bedrijf spreekt die beschuldigingen tegen. Het weer is bewolkt met soms wat regen of motregen. En er staat flink wat wind. In de loop van de dag klaart het op. Neemt de wind iets af en schijnt de zon af en toe. En dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 monster how oh, do you like your racks in the morning I like mine with a kiss ja dat is hem weer goedemorgen ZFM luisteraars. Op deze druilerige zondag. Hier is weer uh, ZFM Jazz op zondag. En vandaag in uh, wederom een marathon uitzending van drie uren. Met de mooiste muziek uit de platenkast zullen we maar zeggen. Een thema nee. Uh, wel van alles wat. Veel Nederlandse jazzmuzici, Want uh, we hoeven ons niet te schamen voor uh, de hoeveelheid... Fantastische jazzmuzikant die we hebben in uh, Nederland. Zelfs in Zandvoort wonen er, zullen we maar zeggen. Mulder en Mulder, how do you like your ex in the morning? Vandaag de zoveelste aflevering van ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Ja, uh, we hadden ooit Doris die uh, het lied van De Motten had... En uh, zijn plaatje begon dan uh, met een verzoek aan zijn begeleider meneer Korstijn. Uh, of die even op zijn... Meneer Korstijn wilde u even op mijn rug krabbelen. En de Jojo Swing Band uit Breda. Een legendarische band die uh, heeft dat thema in ieder geval genomen. Scratch my back. Oh, <laughs> van meneer Joe Newman, een Amerikaanse uh, trompetist... die zijn sporen heeft verdiend bij uh, het orkest van Count Basie. Uh, een uitstapje naar Lionel Hampton, terug naar Basie... en uh, vervolgens bij Benny Goodman op zijn rusland tournee. Joe Newman, G-Baby ain't good at you. Dan gaan we nu naar een zangeres... Met de prachtige naam Johanna Ravalowitsch, oftewel mevrouw Ann Burton, in 1989 overleden. En uh, was op weg, was al, nou was al natuurlijk, een, uh, een van de grootste Nederlandse vocalisten. maar is vroegtijdig uh, afgehaakt, zo maar zeggen. Ann Burton, you fascinate me so. a noble head There lies a father to the devil Might be interested to know You're like the finish of a novel That I finally have to take To bed You fascinate I feel like Christopher Columbus when I'm near enough to contemplate The sweet geography descending from your eyebrow to your toe The possibilities are more than I could possibly enumerate That's why you fascinate me sermonize and preach to me make your sanctimonious little speech to me but oh my darling you forgive my inability to concentrate I feel I'm dealing with a powder keg that's just about to blow Will the end result deflate me, or will you annihilate me? You fascinate me so, so sermonize and preach to me, make your sanctimonious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 me so. you irritate me me En Burton in de loop van de geschiedenis hebben we allerlei stijlen en vormen. In de jazzmuziek gehad. Die uh, ons moesten vermaken. Dan wel de oren strelen. En uh, één zo'n stroming is uh, de Close Harmony Singing Group. Uh, daar zijn er vele geweest. En een van de grote uitschieters. Wereldberoemd geworden. Waren natuurlijk uh, de Mills Brothers. In Nederland hadden wij een kwartet dat begon met gospel zingen en uiteindelijk ook is uitgegroeid... tot een, mag ik wel zeggen, wereldberoemd orkest. De Deep River Quartet, kwalitatief, hoogstaand, altijd punctueel en altijd goed. Tot 2014, toen hield de groep ermee op. Deep River Quartet, met het prachtige nummer Dream. That's the thing to do. We, while the smoke rings rise in the air. Ik heb je een keer vond dat Ik kom bij de Ja, oké dan. Ja, ik heb het al. Oké. Ik heb Oké. In the Devil and the Deep Blue Sea... dat was de Zweedse trompetist Gustav Turner... in uh, Zweden, Noorwegen, Finland... hebben ze een uh, marginale, minimale jazz scene. Maar uh, trompetist uh, Gustav Turner... was uh, destijds een grote jongen... en had uh, flinke orkesten. En hij uh, is bekend geworden... Heel bijzonder uh, doorgebroken, zal ik maar zeggen. In 1949 op het uh, uh, Paris Jazz Festival. En daar moest hij in hetzelfde programma optreden. waar ook Charlie Parker, Miles Davis, Hot Lips, Pace, Page. en uh, Sidney Bechet bijvoorbeeld uh, als uh, andere kandidaten waren. En daar moest hij tegen opboksen. maar is daar uh, toch wereldberoemd geworden. Wereldberoemd! Waar gaan we het hebben? Is het. Uh, muziekinstrument, de accordeon, of zoals sommigen zeggen, het accordeon. En dat instrument leent zich uitstekend om de mooiste jazz-improvisaties op te spelen. In Zandvoort weten we er alles van, zal ik maar zeggen. En um, we denken nog steeds met veel plezier aan de optredens regelmatig van onze huisaccordeonisten in Zandvoort... mevrouw G. van den Berg. Uh, ik heb hier op de draaitafel liggen... de Franse... Uh, accordeonist... bandionist en componist... Richard Gaillanot. Uh, die is van 1950. En wij gaan uh, een prachtig stuk horen. Een klassieker. Klassieke Waltz for Debbie. Gaiano begeleid door allemaal grote jongens. Gary Burton op de vibrafoon, Georges Mraz op de bas en Klaus Wren op het slagwerk. Voor alle mensen die uh, de theorie aanhangen dat uh, de eerste swinger in de muziekgeschiedenis, dat dat meneer Bach was, uh, ga ik nog een stuk laten horen. Een Bachjaans stuk ook. Uh, Gespeeld door meneer Richard Gaiano, Die overigens speelt op een knoppenaccordeon. Dit voor de liefhebbers. Uh, we gaan luisteren naar Symfonia in g, g Molle. Stardust. Als je het nou hebt over een, uh, een perfecte combinatie... dan is het wel deze. Uh, Stardust was het nummer. Een compositie van Hoagie Carmichael. En uh, we hoorden op de straks Lester Young. En die werd begeleid door Oscar Peterson Piano... Barney Kessel Gitaar, Ray Brown op de bas... en G.C. Heard op het slagwerk. Meer gaan we er niet aan toevoegen. ZFM Jazz op zondag. Vandaag drie uur lang samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. En van uh, meneer Lester Young gaan we naar een Oerhollandse band. De band van de gebroeders Van Druten. Mooi hè? De Van Druten Boys. En uh, we gaan luisteren naar een compositie van bassist Harry Emery. En dat is een uh, nummer Don't. Ja, yeah, don't. Nee, helemaal niet. Don't you... Don't you sing my blues? Nou, ik ben heel benieuwd. De Sardina Roof Orchestra een, uh, grappig uh, op een grappige manier ontstaan. Er waren uh, enkele betere amateurmuzici in Engeland en die kregen in handen een, uh, een kist met uh, honderden originele uh, small band arrangementen. Arrangementen voor uh, Orkest van een Man of Negen. Geen Big Band, want dat is, gaan we al naar de 16, 17. En uh, die hebben zich erop gestort. En die hebben vier jaar erover gedaan om naar buiten te treden. En vanaf dat moment waren ze meer dan wereldberoemd. En hebben ze ontzettend veel platen gemaakt, mensen uh, begeleid. Uh, veel uh, in de uh, uh, uh, ook muziek gemaakt voor uh, films. Waar, bijvoorbeeld de film over de comedian Harmonist. En uh, veel natuurlijk uit de periode jaren 2030. De comedian Harmonist. Met hun titelsong Home in Pasadena. Ik ga nu naar um, fantastische bassist. Een uh, Deen die op ontelbare platen uh, is meegevraagd. En dat heb ik het over Niels Henning. Niels Henning Pedersen. En die begeleidt hier Louie van Dijk. En op het slagwerk hebben we Terry Silverlight. Someone to watch over me. klanken van Some Watch, Someone Watch Over Me zit het eerste uur er alweer bijna op van ZFM. Op zondag ZFM Jazz. Um, Zometeen nieuws en reclame en dan gaan we verder. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.